De politie heeft een man uit Amsterdam opgepakt die brand zou hebben gesticht in een villa in Uggelen in Gelderland. De brand was eind maart. Hetzelfde huis met een rieten kap ging begin deze week door brand verloren, vermoedelijk door opzet. De Britse prins Harry heeft verslagen gereageerd op het verlies van zijn rechtszaak over beveiliging. In een interview met de BBC zegt hij dat hij er kapot van is... Sinds 2020 krijgt Harry in het Verenigd Koninkrijk geen bewaking meer... omdat hij niet meer van de voor de koninklijke familie werkt. Het failliete Box Music maakt een doorstart. Het bedrijf wordt overgenomen door de oprichter en oud-directeur... van het muziekapparatuurbedrijf. Dat staat in een mail van een van de curatoren aan het ontslagen personeel. De oud-directeur werd eerder dit jaar nog ontslagen bij het bedrijf. Het gebeurde vanwege een conflict met de andere aandeelhouders... In de mail van de curator staat dat het plan is dat het merendeel van het personeel kan blijven. Er werken ongeveer 300 mensen. Excelsior keert na één seizoen in de Eerste Divisie terug op het hoogste niveau. De Rotterdammers verzekerden zich door een 5-0 overwinning op Jong PSV van de tweede plaats. En dus rechtstreeks de promotie naar de Eredivisie. Het weer het koelt vanaf, eh, vannacht af naar 4 tot 11 graden. Morgen in Limburg buien en verder zon en 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. strandtent maar ook niet te dicht Moord could be, zo'n dag. Want dit soort dagen gaan altijd zo snel voorbij. Maar deze... Het mag morgen weer zondag May, may is what I want So how do we get here? Three weeks now we've been so caught up it's better if we do this on oh no. our Before I love you, na-na-na I'm gonna leave you, na-na-na Before I'm someone you leave behind I'll break your heart so you don't break my heart If only I could turn back time If only d a Thank you.